De Draak, BB en de Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie af leuk. het is heel vriendelijk van u dat u mij even heeft willen ontvangen. Wat kan ik voor u doen?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 Uh, Tres, laat jij me voor even uit, wil je? Joris hier. Wat domme draakjes, jullie hebben het mooi voor me verpest, bedankt.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 We hebben op het moment verwarring genoeg, niet nodig het nog erger te maken. zo vaak? Iedere dag. En maar snierende opmerkingen maken. Het schijnt erop te luchten. Maar ja, ze al wel op van de zenuwen zijn. Nou, die indruk maken ze niet op me. Op jou dus ook niet? Nee. Ja, dat is een van die dingen. Het mens doet zo tegenstrijdig. Ze eist resultaten, maar helpen maar. Iedere informatie moet haar geperst worden. Nou is het altijd al een besloten clubje geweest, de links. Koude kakkie. Maar is de dood voor slechte publiciteit. Maar even goed, eh, als ze echt in de rat zou zitten voor die wend van haar, dan zou ze ze verdwijnen toch openbaar laten maken. En, en prijs uitlopen voor informatie. Dat lijkt me wel. Houdt ze dat dan tegen allemaal? Ja, maar wel iedere dag aan de telefoon hangen. En, afijn, misschien is ze bang dat ze alles een beerput overgooit. Hoe bedoel je? ja, die blauwe Volvo dus, ja? Ja? die hoort toe aan Simon Wempen en Simon Wempeu is een oude bekende van ons. Weet je waarom? Huh? <laughs> Omdat hij ooit zelden smerig was. Nee, maar een goede overhoofd. Ja, dat waren wat problemen. Hij schijnt een paar keer buiten zijn boekje te zijn gegaan. Maar ja, niet om opgepakt te worden. Maar handigheden, magistratie, dat soort dingen. Maar kennelijk hebben ze hem toch één keer te vaak met Matje geroepen naar zijn ideeën. Hij nam ontslag en begon <laughs> een detective bureau. <laughs> nee! <laughs> en vanaf toen kwamen er geregeld klachten binnen. Blijkbaar gedroeg hij zich nog wel eens schop terug.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 Dan zou je niet aangehouden. En bij een controle? Of bij een aardbeving, ja. Ja, dan heb ik pech. Kom, sla die bullen daar maar achterover. En bel eerst uh, Juris. Je weet nooit. Oh, wat zijn jullie het? Je klinkt niet erg enthousiast. Wat heb je? Je ziet er niet uit. Spijsborgen. Opgenomen. Oh ja? Schat me dat. Ja, ja, dat zou best, ja. Nee, echt. Ze hebben hem een uur geleden weggehaald. Hij zat in de kamer. Had hij dat wel gehad? Ja. Nieuw spul. En toen? Ja, toen. Ga zitten, zei je. Staat te trillen op je benen. Ja, jezus. Het was op zo'n in gezicht. Ik kreeg ineens van die krampen. Wat kon ik doen? Ik, ik moest wel de dokter bellen, ja toch? Wie heb je geweld? Oh, mijn eigen dokter. Die heeft zo'n privé rusthuis. Nee, dat zit wel goed. Als dat mijn aardige cent kost om hem zijn mond te laten houden. Maar anders, ik heb al eerder op de met mij gehad, dus ze zal wel uitkijken voordat hij moeilijkheden maak. Een boer? Ja, Een boer was helemaal van de kaart. Je schrikje rot hoor. Ik heb het eind aan het huis uitgedaan. Ja, niet weggegooid. Alleen voor het geval ze wel komen zoeken. Dat moet sterk spul geweest zijn, zeg dat ik er zo'n opdoning van kreeg. Hoe kwam je daar? Zo, ja, dat gaat ik niet aan de grote klok hangen.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 Hij zou anders helemaal geen bij gehad hebben. Hij wist blijkbaar genoeg van jullie af om te weten hoe hij daar moest pakken. Een dat heeft hij hier niet. Beste spul dat Boer ooit gehad heeft. Onversneden. <lacht> ja, mooi dat hij zich een optater van Jawelsen toediende. Nou, zeg op. Was het zo of niet? Hij wist alles al. Het was een echte smeren. Dan moet het die wemper geweest zijn. Mag ik even bellen? Ga je me naar luizen? Nee, Anita.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 Oh, nou, nou, hoe later op de avond, hoe schoner volk, hè? Hij staat onder arrest, Paul Wolfer. Allemaal, laat me niet lachen, want let me. Goud het raam uit. Hey, ja, daar zitten we op te wachten. Bewaren jullie die stoere praatjes maar voor de kroeg. Dat ga zitten dragen. Ik heb daar niet hè? Zo'n beetje. Mag ik ook zo'n kruidenbiddertje? Ah. Zo. Wie begint? Ehm, um, is een bankrekening. Oh, nou, dat ligt er niet om.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 In de pikdonkere nacht, dat wel. Ja. Waar ergens? Mm, langs de Amstel, hoog de Tolstraat. Mooi punt, heli dillies, mm, al die mooie lichtjes. Elf uur s'nachts. Ja. Geen hond die je daar ziet. Waar je daarheen gaan? gaat? Weken, mijn schat. Met mijn kleine cassette recordertje in mijn handtasje. En met die lieve Beretta Kaliber 22 in mijn mantelzak. Oeh, voor het geval dat meneer wat opdringerig was. <laughs> ja, het bevalt me niks. Waar je er soms eens van?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 Ik heb het recht, verdomme niet, om, om, om, om er tussen te komen. Misschien wil hij je inschakelen als tussenpersoon. Ja, dat wil zeggen, als Willink nog leeft. Maar eerlijk gezegd, daar geloof ik geen bars van. Veel te veel tijd verstreken. Maar het zou een mogelijkheid zijn. Hij laat jouw contact opnemen met de politie. Hmm. Loopt hij zelf geen risico. Onwaarschijnlijk. Tenzij... Ik begrijp de rol van mevrouw Willink niet. Zij heeft Wimpen ingeschakeld als privé-detective, dat is duidelijk, maar... Mm, en met resultaat. Bor heeft de auto van die vent, een blauwe Volvo, hier op de parkeerplaats gezien. Ja, al een dus... tijdje terug, terwijl een Kier was. Hou jij hier naar buiten? Nou zeg, in mijn eigen huis ben je nog helemaal belazeld. Zodem ik er dan op? O, dat is wij ook. Uh, nou, weet je wat, schenk me dan een magazijn. Drink in diensttijd, mag je dat? Ja, waar zijn we gebleven? Zelfde? Of weer champagne?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 Die Wempe heeft een dossier vol klachten opgeleverd in zijn tijd. Mishandeling, geweldpleging, ze klauwen zich hartstikke los. En dit is belangrijk voor hem. Wat wou je doen, Tera, als je je bij verrassing te grazen neemt? Dat moet ik eerst nog zien, maar los daarvan, want wat zou je ermee opschieten? Om je schrik aan te jaren. Oh, maar je moet me straks zien, ze heeft zo'n opgewonden bankvogeltje. dat als daar aankomt, je helemaal een hele van de spanning, het grote avontuur. En zij mag meedoen, Zitten we daar toch even te samenzweren met een heupse schurk.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 Ten slotte ben ik geen diener. ik mag er niet op lostimmeren in naam der wet. Jezus, sinds wanneer ben jij zo'n pietje precies? Sinds ik erachter ben gekomen dat jij als het erop aankomt een echte smeris bent. Als Tera me niet tegen jouw wil in gewaarschuwd had, zat ik nou nog in voor arrest. Jij snapt geloof ik de regels van het spel niet helemaal. Wie heeft op de eerste plaats Vera gewaarschuwd? Ja, joris, voor een kibbel hebben we nu geen tijd. We moeten naar nou heus gaan als ik mijn afspraakje niet wil missen. Ja maar wacht even, dit is veel te boven. Nee, nee, nee, nee, luister nou draak. We gaan nu of ik ga alleen. We zien je straks wel Paul en jij Anita. Doe je er goed aan boven? Hey, nee nee, wacht eens even jij. Zeg Paul, wat ben je eigenlijk voor een klootzak? Ik dacht dat die meid je vriendin was. Nou, en? Nou, en?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 Jij, jij blijft hier gewoon op, op, op je luie kont zitten. Jij doet niks. Wat zit je nou stom te grinniken? Hou oh, je gemak, Anita. Zeg, uh, vertel me eens. Die, uh, die mooie motorjas die jij boer cadeau hebt gedaan, weet je mm. wel? En die die te dragen, hangt die nog steeds in de kast? Ja, ik hem soms kopen. Ik doe er geen gulden vanaf, als je dat maar weet. Ik begin weer aardig krap te zitten. Trouwens. Waarom eigenlijk? En zijn motor staat hij In de kelder. Waarom Paul? Start klaar. Ja, start klaar. Je kan er zo op weg scheuren. Al die wild Paul. Heb je ook ooit uh, niet eens zo'n malle helmen voor hem gekocht? Met een tijgerkop, ropperswied? Oh, jij bent om op te vreten, rotzak. Maar blijf je rotzak. Draak, oude draak waar je ook uit hangt. Eén pluim op jouw hoed, ik zie het. niet. ze zullen er wel later uithoeken. <laughs> Noem ze een wereldstad. Zo, hmm. ze zit No, I'll to leave you with Amsterdam heeft, hij werd ingeet, gelach en... Zo, zit ja, dus. u met een beetje te zingen. He? U liet me schrikken, he? waar komt u zo ineens vandaan? Ach, ik dacht, weet je wat, had ik voor de verandering eens met de motorboot komen? Kijk, even een moeilijk opstapje, maar dan kom ik ook maar twee stappen bij u zijn, dat is wel zo handig. <lacht> ja, je moet niet vergeten, ik kan niet weten of u misschien gezelschap hebt. Maar nee, dat heb ik al gezien, we hebben het eigenlijk alleen.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 Ja en jij, spring. Spring of ik trap jongen laat.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 Joris door Hans Hoekman. Paul Wolfe door Frans Kokshoren. Anita de Zwart door Corrie van der Linde. En Simon Wempe door Frans Zomers. De regie had Ad Leuper.